In Kapelle in Zeeland is een Syriër aangehouden... die wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven. Hij zou een syrië commandant zijn geweest bij Jabhat al-Nusra... de rebellenbeweging die banden heeft met Al-Qaeda. De man van 47 woont sinds 2014 in Nederland... en heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, zegt het Openbaar Ministerie. De politie kwam hem op het spoor na een tip van de Duitse politie. Zijn huis en woning in Ede zijn doorzocht.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 Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Party a race on a hot summit.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 ja, Ladies GT Races van voor het eerste, hè? een aantal uh, bekende Nederlandse dames die daarin meedoen. Ook ja. wat uh, personeelsleden van Jumbo uh, die mogen reizen. Die hebben in het eerder stadium hebben ze een cursus gehad, Eén, uh, twee of drie dagen onder leiding van iemand die zelf uh, een car control heeft ja. uh, als geen ander, Frans ja. Furus, bij jou ook al uh, bekend. <laughs> Frans Furus, ja, ja, en die ja. heeft uh, uiteraard uh, geprobeerd dat uh, bij de dames ook uh, over te brengen.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 Arie Luijendijk bocht uh, ja. het rechterhand op was het uh, Romy Montero. Ja, dan? ja, dat is uh, een uh, musical uh, ster. En ja. zij is uh, de dochter van volgens mij Antje Montero. Die dus, uh, ja. kwam in je aanraking, of liever gezegd, uh, andersom met uh, Milene Groen. Nou is dat volgens mij een, een jumbo medewerker. Dat zou ook heel goed kunnen, want dat, mij zegt dat niet zoveel. Montero stuite er hard af. Uh, ja, toch wel een plek uh, waar je dat liever niet doet. Maar uiteindelijk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 moet starten.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 Uh, nee, die gaat er niet komen. Nee, dus dan, dan, dan, we, dan, we, dan, we, dan heb ik al bijna het idee... dat Antoinette de Jong vandaag ook de totaalwinsten gaat winnen. Hij is er in eerste plaats, vandaag uh, een derde, uh, derde uh, plaats. Ja. Dat, is, dat doet mij en sterk. En Ruimschootse de snelste qua rondetijden ook. Dat geloof ik ook wel. Dat was Carlijne de vorig jaar ook. Dus Jacques Ory, die gaat straks weer hier het uh, pad ook weer af. En die <laughs> denkt, SISO 2 uit 2. Wat, uh, wat betreft... Uh, ja, de, want vorig jaar ja. had hij uh, Carlijne achterheekte... Ja.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 kiezen ze wel voor iets historisch, omdat het hier geweest is. En omdat de mensen die met Chase Carey gepraat hebben... Ja. hebben hem zo enthousiast gemaakt over wat hier allemaal kan... dat het gelukt is. Ja, het, Heel het, ook leuk vond ik net het vierkantje binnen. Ja, leuk hè? <laughs> ja, en Jan Lammers daar die ik daar moest interviewen. Ja. In, in, mijn, in mijn vierkantje. Ja, ja geweldig. was ja. gaaf, geweldig. Ja. Ja. Um, Nou ja, even je blik vooruit uh, werpen dus naar volgend jaar. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe, hoe zie jij dat dan? En hoe, uh, hoe ga je dat dan doen? Nou ja, gewoon. We, het is voor ons een, een, een weekend zoals elk ander. is... Weekend. Dat ja. gaan we ook zo aanpakken. Voor ons wordt het ook nog even kiezen natuurlijk. Van waar, waar gaan wij ons uh, lokaliseren? Waar, waar gaan wij slapen? Blijven we thuis? Ja. Komen we elke dag hier naartoe? Of komen wij hier ook uh, live vandaan? De, de, de -sport? Ja. Dus dat weten we ook nog niet. Daar moeten we ook nog even onze gedachten over laten gaan. je sportief? Nee, dat niet. Hai. Dus een fiets zit in. Ja, ik woon hier vlakbij. Ik woon, hier, ik woon in Noordwijk. Dus ja, uh, ja. ik kan binnendoor. Op mijn elektrische fietsje. Dus, slag. Uh, ja, ja, ik kan ja, gewoon ja. binnendoor. Het lukt. Ik red het in een half uurtje. Goed, dankjewel. Oké, okay, heel veel plezier met het maken van het programma.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 ja leuke dingen die, die mogen wij verzorgen ja. voor Jumbo. Zo aan het aan valt te horen komt u uit het zuiden van het land. ik kom uit, uit Brabant inderdaad. Ja, komen, bent, u, uh, bent u ook ja, een ja. bekende van de heer van eerden ja, die, die, ja, nou, die, die Jumbo die, ook leidt of niet? Die, die zit vlak bij ons en <laughs> daar, daar doen wij zeker. Uh, ja, we doen eigenlijk heel veel dingen voor Jumbo. Ja. Uh, la, uh, evenementen, openingen, bedrijfsfeesten mogen we doen voor, hmm. uh, voor uh, Jumbo. Ja. En uh, ja, eigenlijk een hele goede en hele leuke partner eigenlijk uh, van ons geworden. En klant ja.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 om, omvatten. Uh, voor de autosportliefhebber is het een ware symfonie als het uh, gaat uh, daarom. Uh, terwijl uh, Verstappen dus nu bezig is uh, weer achterin uh, op het uh, circuit. Ik neem aan dat het Max Verstappen is. Uh, want ik heb uh, niet uh, begrepen dat het iemand anders zou moeten zijn. Uh, hoewel ze aangekondigd staan dat ze met z'n tweeën uh, op dit moment uh, rijden. Zowel uh, Max Verstappen als Pierre Gasly uh, komen we ook eigenlijk meteen weer een beetje terug op de baan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 die Bottas niet te vergeten. Tegenwoordig de teamgenoot van Lewis Hamilton is ook een van de mensen die hier de Masters heeft weten te winnen. En niet één keer, maar geloof ik zelfs twee. En ik meen zelfs nog een derde keer, maar daar wil ik even vanaf zijn. Maar ja, hij is in ieder geval meervoudig de winnaar geweest. En nou ja, dan zijn er bijvoorbeeld ook een Charles Leclerc, die tegenwoordig bij Ferrari de teamgenoot is van Sebastian Vettel. Ook hij heeft hier een verleden als het gaat om, uh, om op het rijden van uh, dit Zandvoortse circuit. Uh, heeft ook zelfs uh, deel uitgemaakt van het uh, befaamde team van Frits van Amersfoort. Waar onder andere ook uh, Jos Verstappen en ook deze Max Verstappen... die nu zijn rondjes uh, rijdt op het circuit, uh, uh, deel van uit heeft uh, gemaakt. En, en zo uh, kom je toch bij een aardig lijstje. Antonio Giovanazzi bijvoorbeeld weer bij de Alfa Romeo. Die heeft ook hier uh, uh, deel uitgemaakt uh, van een uh, veld van Formule 3-rijders. Ook hij was een van de Formule 3-rijders. Die in het voorprogramma van de DTM heeft meegedaan. En ook hij heeft ook een goed resultaat weten binnen te halen. En dat zijn toch, uh, toch wel mensen die hier uh, inderdaad uh, de nodige rondjes hebben liggen. Het zal totaal anders zijn als dat, uh, dat ze dat met een Formule 3 auto hebben gedaan. En nu zitten ze gewoon toch wel even in, uh, in een wat...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 Afrika door.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 Ja. Dat speelt ook wel mee, ja. Uh, dat het uh, wat minder warm is. Ja. ja uh, want, want je hebt ook wel eens van die dagen dat het enorm warm is. En dan heb je ook uh, mensen die nog wel eens worden bevangen door de warmte, heb ik wel eens het idee. Jazeker. Ja. Gisteren was het lekker warm, was aangenaam warm. Ja. Maar uh, warmer worden we niet zo heel blij van. Nee, oké, okay, oké. Okay. Maar uh, nu wordt het wel fris, hoor. Ja. ja. Moet, je daar, als je, uh, moet je daar ook op letten? Uh, als je is... in het circuit gaat, altijd wat extra's mee. Altijd een paar laagjes aan. Altijd. Ja. Ja. Want het Zandvoortse zeeklimaat kan behoorlijk grillig zijn, denk ik. Kijk ja. maar om je heen. Ja. dan overal. Ja, even over, want jij zit er wat langer natuurlijk. Uh, uh, dit is natuurlijk wel een van de evenementen wat je ook wel heel leuk vindt, denk ik, om mee te lopen. Deze ben ik er altijd bij, ja. Ja? Ja, wat maakt 25 dit... jaar geleden niet. Ja, wat, wat maakt dit nou zo leuk? Ja, de sfeer, moedelijk ja? druk, leuke races, leuk programma.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 dat er nog een circuirun is, fietsen. Mm -hmm. Hoe zit dat, uh, Berde? Uh, heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, zelf uh, ben ik wel een keer inderdaad bij de circuirun geweest. Ja? Alleen de laatste paar jaren ben ik zelf ook een beetje aan het hardlopen. Dus daar heb ik dan ook zelf aan meegedaan. Ja? Een beetje uh, ja, zelf natuurlijk ook meerennen. Een circuirun, heb je dat ook mee gedaan? Vijf kilometer rennen en dan door EHBO bij de finish. Dus alles, uh, toch, uh, alles, gewoon, uh, alles, alles erop en eraan. meegedaan en uh, ja. even goed En nog. Ja. Kan dat eigenlijk wel? Want uh, dat je, nou ja, je, je levert het ja, bewijs, kan. ja. <laughs> ja. Uh, maar ik bedoel, uh, ben je dan toch nog even goed, nog uh, zo fris? Uh, dat, uh, Vijf je... kilometer. Het moet toch wat te doen zijn, toch? Ja.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 Even kijken welke het is, Pieter Kent en it's a real good feeling tot aan het nieuws van 4 uur. You turn my light into days. Let me mysterious ways you made me feel like a new man it's like I'm bond one. I'm